Ga me nou niet vertellen dat je het alweer vergeten bent. Nee, nee, nee, nee. Nou. De krant staat ook niks meer in tegenwoordig. Je vergeet het Ja. Wil je televisie kijken? Luister je wel? Als die aan staat, ja, dan wel. Luister je naar mij? Ja, maar dan zit ik de televisie niet aan. Je luistert niet. Ik luister wel. Wat zei ik dan? Dat ik niet luister. Zie je wel, je luistert niet. hebt ja, het hipje, zit je ergens mee? Ja, ik zit met iets dat al heel lang bestaat en dat maar bloeit en bloeit. Oh, je hebt het over de tuin. Nee, we hebben geen tijd. De plantenbak. Ik heb het over ons huwelijk dat we bijna twintig jaar voortsleept. Oh, dat... Ja, dat, ja. Ik heb het gevoel dat ik zo maar op dat meubilair behoor. Ter eens even afgezet en hup, de televisie ja, aan. Hé, toen nou, Ik Je hebt er niet eens aan gedacht. Maar, uh, dat we de volgende week twintig jaar getrouwd zijn, dooie. Volgende week al. Oh, ja, ik haal het nou zo bij. Dat interesseert je helemaal niet. Eh, je wel nee, tuurlijk, wel, Nee, ik haal het toch veel. Nou, daar tuurlijk. merk ik anders niks van. Nee, niet elke dag natuurlijk. Tegenwoordig nooit meer. Ik ben voor jou niet meer dan je televisietoestel. Dat het zo snel gaat, 20 jaar. Ja, verdomd, je hebt gelijk. Ja, ik zie ons nog staan op de stoep van het zat huis, zwaaien aan die fotograaf. Die was gekomen voor het paardje achter ja, ons. Ja, wist ik veel, ik dacht dat het erbij hoorde. Ja, ja, hoe lang is dat dan weer geleden? Ah ja, ja, ja, twintig jaar, dat zei je al. Ja.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 Voor de gezelligheid Ach. is toch al zo weinig tegenwoordig. Als de mensen er aan denken, dan komen ze huis wel. Denk je? Natuurlijk. Al die hij aan het georganiseerd. Laat het maar stil houden. Alleen voor ons tweeën. Eh, en voor wie eraan denkt, hè. Optimist. Oh. Heren. Nog maar eentje van de zaak. Ben je jarig? Nee, maar het staat wel in verband met een feestelijke gebeurtenis. Er is een klant die eindelijk gaat betalen. Oh ja, wie? Jij. Je staat voor 125 gulden in het krijt. En als je me die betaalt, hard, dan dat kan ik je niet meer schenken. Groot gelijk. Hé, hey, Toon, dat getuige profiteert maar. En voor jou <laughs> staat er nog 95 gulden, fokke. Dat kan niet. Staat geschreven. Geschreven, er staat geschreven, er staat geschreven. Je schrijft met dubbel kreven. En jij drinkt in dubbel tempo. Gott maar 95 gulden ken je wel voor een arme ouwe weer. Dan, uh, wat die rekening betreft, uh, dus.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 Is die bij elkaar toch nog twintig jaar blijven hangen? Ja. Haha, <laughs> jongen. En nou ben ik bezig met een cadeau. Oh, doen ze er dan wat op? Ja, weet ik niet, maar ja, ik, ik woon daar in huis, dus ik kan daar moeilijk aan voorbij gaan. Betekent dat dat we allemaal wat moeten geven? Nou ja, motten, motten. We... Ze mogen ons wel wat geven, weet je net. Dat? dat mogen ze wel eens doen aan ons. Dat we er zo lang hebben moeten aanzien. Was vanaf het begin of was ik er tegen. Heren, maar god, ik zie er nog staan, zegt dat scherminkel in zijn jurkje. <laughs> Volgens mij had ze er van iemand gekregen. Hij zwabberde naar alle kanten. Maar ja, twintig jaar is een hele tijd, hè? Dat is een aardigheidje nooit weg natuurlijk. Ga jij ze dan ook wat geven? He?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 Nee, een chigeunermeisje of een molen mag ik ook graag zien. Ik kom nog steeds meer voor een warme handdruk. We moeten er toch eens over denken. Het zijn hele goede klanten, hè? als ze betalen. Geef ze dat geld. Dat is toch geen cadeau? Ja, maar mag je rustig geld geven? Of ik nog jarig weer of niet, dat vind ik helemaal niet erg. Nee hoor, geld vind ik een prachtig cadeau. Hoe laat is het? Hoezo? Ik mag het tijd niet vergeten, ik word mijn wijk nog in. Je wijk in? Ja, ik heb een bijverdienste van mijn ouwe even op de spreken, via 4 kunnen regelen. Wat doe je dan?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 moet stuigen, stoffen, lappen, ik moet de vloeren boenen... en hoognodig de planten water geven. Ik heb namelijk een vrije dag vandaag. Buongiorno. Wat heet hij? Hij fluistert. Ja, dat hoor ik ook, ja. Maar wat heeft de man? Hebt hij last van asma? Hij zal wel vrolijk zijn. Ja, vrouw, laat maar niet lachen. Nee hoor, dag pa. Zal maar, het schalastroder, Nou, mooi geluid. Zerto, zet zit is nee. toch, zeggen maar weer aan. Zo, hè? Ik ga maar eens aan het werk. Hé? Ik ga aan het werk. Ik versta, ik mag ik even. Ik, uh, ik schrik met dit. Wat zei hij nou? Hij zei, hij gaat aan het werk. Ja, pa. Ik heb ook een paar verdiensten. Ja. Via toon prima bijverdiensten. Kom maar prima, kom maar prima. Doe die prima, ja, Zeg, Beertje Bosch, ga jij met de Vlaamse opera werken of zo? Ik zit in de verkoop, ik heb een kar ijs je, je gaat me... Nee, je, je, je, je, je, gaat me, je gaat me toch niet vertellen dat je ijs gaat verkopen? Dat was wel de bedoeling, ja. Anders kan ik net zo goed thuis blijven, niet? Het, het regent. Paar stelen buiten. Ja, precies. Daarom heb ik die kar. Kijk, die Cornelie. Die, Cornelli Cornelie. Van wie die kar is. Cornelie. Ja. Is dat zo'n klein mannetje met die krulletje, met die grote snor? Ja, precies, die. Dat, dat is Freddy Cornelisse. Een, met die met die Hij ja. heet Hij Cornelissen. Cornelli dus, die heeft last van zijn handen. Bij dat vochtige weer ken hij die ijstang niet hanteren. Ja, kijk eens, kom. Bekijk, bekijk het nog even. Die legt me dit weer natuurlijk liever op zijn laaierij. En dus, heb je mij gevraagd? Ja, ja, ze vinden altijd wel een dat ander piepeltje. Zeg met dit honden weer, kom je Ik ga vandaag liters ijs verkopen. Dan mag je wel flink doortrappen. Er is nog een eentje in de Sahara. Eh, Therese. Zie ik er een beetje Italiaans uit? Nou. Nou uh, zeg, zeker. Als je het hoofd wegdenkt en dat pakken, die schoenen, zou je zweren dat er een Italiaan staat. Je zou misschien je snor kunnen laten staan. Zou je denken? Ja, Cornelis heb ook een snor. Die man, deze man, wordt toch nooit een Italiaan? Dat wordt hij toch nooit? Ik zeg maar zo. Una giornata particolare. Zo. Una uh. giornata particolare. Prego en alstublieft. Oh, dat kan zozeer doen. Nou, volgens mij heb je last storing of zo'n ondertiteling. Si, <tied> Ik heb een Typisch Harry nou, hè. Heb heeft er gelijk voor gestudeerd. Ja, zo, hij moet zijn mandelen weg laten nemen. Och, Harry en Aas, ik weet het niet, hoor. Maar ik moet op een of andere manier... ...moet ik aan fritse doorlopers denken. Dan lukt het ook nooit mee. Nee, dag, pa.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 Wat krijgen we nou weer? Ik heb er eentje zijn ijskarp voor mijn deur geparkeerd. Gelati Corneli. Oh, die is van vet Cornelis. Zeker met Eddie Kix op stap. Oh, zie dat, weet ik uit die ja, die is een beetje mijn eigen stal binnen. Hey! Gelati, Zit, Zit je! hey! Hé! Ja. Nou, geen hond. Nou, en daar worden maar een eentje weg. Zo, dan kan ik er net langs. Is het toch geen sterke. Oh. Leuk grijn te snurken, niet meer Rick, het is Harry. Hey, hey, voor eens wakker houden, je bent niet thuis. Hé, hey. waar? Nou, nee, dat is toch aan je gezicht. Stel je voor, dan komt de klant. Alhoewel dat kan niet. Want ze hebben maar in mijn ingang geblokkeerd met een ijskar. Ja, die is van mijn. Van jou? Ja. Nee. Nou, we hebben hem eigenlijk samen. Hij is dus eigenlijk van uh, Freddy Corneli. Ja, dat weet je. Oh! En jij bent zijn slapende voornoot. Nee, dat komt Freddy legt op zijn rug en... En uh, jij niet, bij je zeggen? Nou ja, nou heb ik zijn kar dus, hè, om hij eens te verkopen. Begrijp je? Nee!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 Kijk, Hallo. klanten. Ja, je zou te horen een hele goede klant. Ja, ja, ik kom eraan. Ik kom. Niet te hard, niet te hard. hard. Waar blijf jij nou, Kees van Kerk? Je klanten. Zie uh, senior. Mag ik even storen Nee, natuurlijk niet. Ik was eerst. Uh, maar uh, misschien dat wanneer de agent... Meneer de agent. Meneer de agent, meneer de agent, ik was eerst. Misschien is het toch beter Omdat als je, ik dat. Omdat je nou een pet op hebt, zeg? Heb je daarvoor uh, misschien voorrang? Oh, nou, nou, nou, nou, nou. Nou, nou, nou, nou. Waar was je dan in de oorlog? Net Wat Weet je wat ik was? Ja, in de bak. Tja, bemoei jij er nog even niet bij huis je En nu de vorm gelijk grote bek, zeg. Uh, kom nou meneertje, laten we er geen ruzie over maken. Meneertje, meneertje, ik wil alleen. Met wat, wat nou meneertje? Dan moet je mij niet kwaad maken, agenten. Heren, heren, laten we er nou toch geen pan van maken. Ieder om is de beurt. Fokke. Ik wil. Uh... Nee, wacht u nou even. Ik, jij, ik wil. Jij wil. Ik wil, ja. Nee. Jij uh, vijf... Fokke hebt gelijk, meneer de agent. Hij was de eerste. En nou niet om elkaar, want dan word ik zenuwachtig. Ja, van. maar luister. Stil. Ik wil, ik wil ijs. Fokke. Ik moet toch echt eerst eventjes ik uw. Ijs? Ijs? Van hoeveel? Van een dubbeltje. Dubbeltje? <laughs> ik heb geen ijs van een dubbeltje. <laughs> ik heb geen ijs van een dubbeltje. <laughs>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 W wat voor vergunning? Een ventvergunning. Die hebt u nodig om ijs te mogen verkopen op de openbare weg. Uw ventvergunning graag. Ja, ik, eh, ik heb wel ijs. Laat het eigenlijk hier maar zitten. Ik denk dat ik eventjes... Eén eh... ogenblikje, meneertje. Oh, nee. okay. Ik heb het donkerbruine vermoeden dat meneer Gelati hier niet in het bezit is van een vereiste vergunning. Wat, wat heb ik daarmee te maken? U stond op het punt ijs te kopen van een persoon die daartoe niet gerechtigd was. Van een dubbeltje. Deze zaak moet tot op de bodem worden uitgezocht op het bureau.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 Gefeliciteerd, ach. dat je het zo lang met mij hebt uitgehouden. Nee. Ja. Nee. Yeah. Twintig rode rozen. Voor oh, Mijn kleine mop, ach een kleine geitje. Oh, je hebt eraan gedacht. Hoe kan ik dat nou ooit vergeten? Ah, je bent een schat. Weet ik toch, weet ik toch. Zeg, help je me even met die kattenbier hier? Kattenbier? Ja, ik heb een paar katjes ingeslagen, je weet nooit wie er komt. En, en we zouden er niks aan doen. Nee, maar Toon wist het. Ja, die wist het. Je weet als Toon het weet, die klap uit. Het is net een half Oh, je vaar. weet gelijk de hele buurt dus. Nee, nee, let op mijn woorden. Het wordt een hele volle bak vanavond. Nou neem jij er nog een biertje. Ja, ja. W wat heb je nou? Ze hadden het toch al lang kunnen zijn. Ach,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 Ik haal het hier niet meer uit dat er niemand, niemand daar gedacht heeft of hij is langskomen. Niemand. Ik blijf hier niet langer wachten. Hoor. Ik blijf hier niet langer wachten. We gaan eruit. We gaan het vieren. Ja. Samen. Ja. Nee maar, Tres en Peek. Wat gezellig. Ja. dit is weer wat je gezellig noemt. Die ja. is je eruit uitgestorven. Ja, stille avond. Nou, uh... ja, toch wel een beetje erg stil. Vind. Dat heb je zo, hè?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 Hij is een baas. Ja, hij is een baas. Hij is een baas. Hij is een baas. Hij is een baas. Hij Er zat in de keuken. een baas. Hij is een baas. geschrokken, hè. <laughs> een hey,